De Molukse treinkaping bij De Punt in 1977 is wel degelijk geëindigd in een kogelregen. Dat blijkt uit geheime documenten die de Volkskrant heeft ingezien. Officieel is altijd ontkend dat de kapers bij de bevrijdingsactie... moedwillig door tientallen kogels zijn gedood. Maar uit de documenten van het Nationaal Archief blijkt... dat de zes gedode kapers door in totaal 144 kogels zijn getroffen... In 1978 was dat op het ministerie van Justitie bekend... maar de betreffende nota is geheim gehouden. In de volkskrant zegt oud-premier van Acht dat hij de nota nooit heeft gezien en noemt de inhoud ervan heel pittig. De treinkaping bij de punt in Drenthe duurde 20 dagen. Bij de bevrijdingsactie kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven. Het weer, de trekken buien over het land, mogelijk met hagel en windstoten, minima tussen 3 en 7 graden. Overdag schijnt soms de zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Maarten Westerveen. Welkom terug, beste luisteraar, bij Woord. Het programma waarin we het mooiste uit onze omroeparchieven aan u tonen. En deze hele uitzending die besteden we aan het thema. Het begin, beginnen, een start, iets nieuws. En in vorige uren hoorde u onder andere de eerste keer van Harry Moelisch u hoorde over het scheppingsverhaal. En dit uur staat in het teken van de wetenschap. De, het navorsen naar de grote vraag, waar komen we nou werkelijk vandaan? En de man die daar antwoord op moet gaan geven... is Govert Schilling, de wetenschapsjournalist. In 1987 was hij te gast bij de RVU. En hij sprak daar met Ben Kolser over de Big Bang, onze sterren... Alles waar we van terug zijn gekomen. En ze beginnen hun gesprek heel, heel, heel erg lang geleden. Om precies te zijn 13,7 giga geleden... bij het ontstaan van ons hele... Nou, daar we bij het ontstaan van ons hele Iedereen heeft zich wel eens afgevraagd hoe het allemaal is begonnen. Hoe alles is ontstaan. De mensen, de dieren, de planten maar ook de zon, de maan en de sterren. In de serie Het Ontstaan van de Wereld... proberen we samen met deskundigen iets van deze immense... en vooral ingewikkelde vragen te beantwoorden. Wat kan de wetenschap ons daarover vertellen? Is men zelfs wel in staat, ondanks alle vorderingen op dit terrein... een afdoende en bevredigend antwoord te geven op al deze moeilijke vragen? Go verschilling. We zitten eigenlijk in een heel bijzonder uh, periode. Want dit is de tijd waarin de wetenschappers zich... een van de allerbelangrijkste vragen aller tijden aan het stellen zijn. Hoe het heelal als geheel ontstaan is. En ja, je denkt dat dat de laatste vraag is. En misschien een vraag die wel nooit op te lossen zal zijn. Het is een gedachte die bij veel mensen leeft. Maar daar moeten we ons niet op verkijken. Want dat is iets wat de wetenschap in de afgelopen eeuwen... heel vaak heeft gedacht. Dat men het eind bereikt had. En steeds blijkt maar weer, als we maar langs logische weg de natuur blijven onderzoeken... onze hersens gebruiken, onze theorieën blijven uittesten... goed onderzoek blijven doen... dan kunnen we die grens van het onbekende steeds verder opschuiven. En wij zijn nu bij die hele belangrijke vraag aangeland... hoe is het heelal als geheel ontstaan? Tot nu toe is het wetenschappelijk onderzoek alsmaar succesvol verlopen... en er is eigenlijk weinig reden om te denken dat het nu anders zal gaan. En wat dat betreft is een... een beroemd citaat van Albert Einstein van toepassing hier... die zei een keer... het meest onbegrijpelijke aan het heelal... dat is eigenlijk dat het zo begrijpelijk is. Dat was Govert Schilling, wetenschapsjournalist... en medewerker van het Zeiss Planetarium Artus in Amsterdam. Met hem praten we in dit programma over het ontstaan van het heelal... de materie en hoe het verder ging. Op het oog ingewikkelde zaken, maar dat valt eigenlijk allemaal best mee... Albert Einstein zei het al. Bij het ontstaan van het heelal is de zogenaamde oerknal een bekend begrip. Wat moeten we ons bij deze knal voorstellen? Govert Schilling. Ja, het is natuurlijk de grootste explosie die er ooit geweest is. Want alles wat we kennen is ermee uh, ontstaan. Maar je moet inderdaad heel erg uitkijken dat je daar geen verkeerd beeld van krijgt. Je bent met zo'n term, gauw geneigd om uh, aan een soort groot kosmisch vuurwerk te denken. Alsof je er eens van buitenaf naar kan gaan zitten kijken. En dan zie je alles uit spatten Met een enorme donderende klap of zo. Nou, zo is het dus niet geweest. Er is geen geluid bij te pas gekomen. Het is wat dat betreft meer het ja, openvouwen van een bloem ofzo dan een echte knal. Maar wat nog veel belangrijker is, het is niet een knal die in de ruimte plaatsvond. Je kunt geen plaats in het heelal aanwijzen van hier heeft de oerknal plaatsgevonden. Maar het is een explosie, een knal geweest waarbij alles is ontstaan. Ook de ruimte ontstond erbij. Voor de oerknal was er geen ruimte. Er was niet zoiets als een lege ruimte waarin die oerknal plaatsvond. Die ruimte en ook de tijd en ook alle energie en materie in het heelal... die kwamen allemaal tot wording in dat ene moment. En... Uh, ja, dat is een heel veelomvattend gebeuren geweest, 15 miljard jaar geleden. Mm -hmm. En de gevolgen daarvan zijn eigenlijk nog steeds niet uitgewerkt. Want alle energieverschijnselen die je nu in het heelal waarneemt... dat is zeg maar het narommelen van die oerknal van 15 miljard jaar terug. 15 miljard jaar geleden. Een tijdsduur die eigenlijk niet is voor te stellen, heeft die oerknal plaatsgevonden. In een fractie van een seconde. Toen zijn alle basiselementen, zoals neutronen, protonen en elektronen ontstaan. Alles wat we nu om ons heen kunnen waarnemen aan materie, zoals uw huis, de bomen in het bos, auto's, treinen en boten, maar ook u en ik, al die materie is een herschikking van die basiselementen die tijdens de oerknal ontstonden. Hoe is het nu mogelijk dat het heelal, zoals wij dat nu kennen, is ontstaan? Ja, dat is de belangrijkste vraag in de sterrenkunde eigenlijk op dit moment... waar men aan probeert te werken. En het is wel heel goed om je te realiseren... dat het de meest veelomvattende vraag is die de mens zich ooit heeft gesteld. Want heelal, de naam zegt het al, dat omsluit echt alles wat we kennen. Dat omsluit uh, uh, de, onze planeet aarde. Het omsluit ook alles op de aarde. Het omsluit bijvoorbeeld ook mijzelf. En het is misschien wel eens aardig om te vertellen dat ik vroeger... Uh, gewoon als klein jongetje in de veronderstelling verkeerde, dat de materie waaruit ik was opgebouwd, dat die gewoon een keer tevoorschijn getoverd werd. Ja, ik, ik werd geboren en uh, daarvoor uh, was ik als embryo gegroeid. En dat zal op dat moment wel allemaal ontstaan zijn of zo. Nou, zo is het dus niet. Elk atoom in mijn lichaam, elk molecuul waaruit ik ben opgebouwd, dat bestond lang voor mijn geboorte. Ik ben niets anders dan een, een opnieuw gerangschikte indeling van allemaal bestaande bouwsteentjes. Het is wel heel wonderlijk om je dat te realiseren. Maar als je het op die manier bekijkt... dan is de vraag naar het ontstaan van het helal... wat dus eigenlijk de vraag is naar het ontstaan van de materie... dan realiseer je dat je echt helemaal terug moet naar het allereerste begin. Want op dit moment ontstaat er niets nieuws meer. Wij zijn opgebouwd uit allerlei verschillende elementen en stoffen. En het grootste deel van de moleculen waar wij uit zijn opgebouwd. Die zijn bijvoorbeeld uh, gevormd... en die hebben een onderdeel uitgemaakt van sterren elders in het heelal. Een zinnetje, wij zijn opgebouwd uit sterrenstof... wat misschien wat hoogdravend klinkt... dat is in zijn meest letterlijke betekenis is dat echt waar. Als ik hier een koolstofatoom uit mijn arm pluk... dan weet ik dat dat er al was voordat de aarde ontstond... en dat dat gevormd is in een andere ster. En de elementen waaruit het koolstofatoom in die ster opgebouwd... Uh, werd, die waren er al voordat die ster ontstond en die zijn gevormd... bij de allereerste beginperiode van het heelal. Dus alles wat we om ons heen zien, kun je eigenlijk zeggen... al die minuscule bouwsteentjes die ontstonden allemaal tegelijk op het moment nul... bij de oerknal waarmee materie, energie, tijd, ruimte allemaal tevoorschijn zijn gekomen. Dus het heelal is er niet altijd geweest? Nee, het heelal is er niet altijd geweest en dat is misschien wel een van de belangwekkendste ontdekkingen... die er in de wetenschap de afgelopen eeuw gedaan zijn. Aan het begin van deze eeuw was men nog de mening toegedaan dat het heelal gewoon eeuwig en onveranderlijk was. Dat is eigenlijk wel zo'n geriefelijke gedachte, daar kun je nog iets bij voorstellen. En toen ontdekte men dat dat helemaal niet het geval was, dat het heelal echt een duidelijk begin heeft gekend... Men weet niet exact wanneer dat geweest is... maar het is ongeveer 15 miljard jaar geleden. Toen is het helemaal begonnen. En dan krijg je natuurlijk de moeilijke vragen van... ja, maar als het heelal er niet altijd geweest is... als het een keer begonnen is, wat was er dan daarvoor? Ja, ja. ja dat, is, uh, dat is een probleem waar de wetenschap erg mee zit. Uh, het is eigenlijk niet mogelijk om die vraag goed te beantwoorden. Want alles wat wij kunnen zien... En alles wat we kunnen waarnemen en wat we kunnen meten... dat maakt deel uit van het heelal. Dat zit in die ruimte en dat zit in die tijdstroom. Nou, Als je weet dat die ruimte en die tijd op dat ene moment ontstonden... dan is het eigenlijk zinloos aan het worden om je iets af te vragen... over wat er dan daarvoor was. Er was niet eens tijd. Een heel begrip als daarvoor, dat verliest zijn betekenis. De wetenschap weet dus nog niet wat er voor de oerknal was. Daar komen we straks nog op terug. Wel begint men steeds meer inzicht te krijgen in de oerknal zelf. Aan Schilling de vraag wat er gebeurde op het moment nul. Het moment van de oerknal. Moeilijk te beantwoorden, want er was natuurlijk niemand bij per definitie. En nog moeilijker omdat je het niet kunt beschrijven... alsof je er van de buitenkant tegenaan kunt kijken. Ik kan niet gaan uitleggen van uh, we gaan op een stoel zitten... en we zien voor onze ogen de oerknal zich voltrekken. Want... Dat is een, een, een probleem met dat hele ontstaan van het heelal. Je moet je met, bij die oerknal niet voorstellen... dat het een explosie was die ergens plaatsvond. Ik kan niet buiten een, een punt in het heelal aanwijzen... van daar is de oerknal geweest. Nee, bij die oerknal, zoals het dan genoemd wordt... kwam de ruimte tot leven, zeg maar, die ontstond op dat moment. De tijd ontstond op dat moment. En alle energie en materie ontstonden. Allemaal tegelijkertijd. Dus er is eigenlijk geen buiten, buiten die oerknal. Uh, in feite was die oerknal het hele heelal... wat op dat moment nog verschrikkelijk klein was. Nou, we hebben het er al even over gehad dat het echte begin... dat daar nog weinig over bekend is. Daar kan men geen duidelijke uitspraken over doen. Maar men weet heel nauwkeurig... wat er fracties van een seconde na die oerknal gebeurd moet zijn. Want je kunt dus uitrekenen... dat al die materie vroeger op een kluitje gezeten moet hebben... Dat betekende dat de dichtheid enorm hoog is. Dat hangt daar automatisch mee samen dat de temperatuur gigantisch hoog geweest moet zijn. En uh, het is dan bekend dat je op dat moment alleen maar een soort oersoep... Een, een zee van wisselwerking tussen materie en energie hebt. Voor ons klinkt dat misschien raar, maar uh, materie, stof waaruit wij zijn opgebouwd... en energie, die kunnen gemakkelijk in elkaar worden omgezet. Uh, en dat gebeurde zo kort na het ontstaan van het heelal gebeurde dat eigenlijk voortdurend... omdat die energie zo verschrikkelijk hoog was. Bij de oerknal werden dus de neutronen, protonen en elektronen gevormd. Kortom, de elementaire deeltjes waaruit alle materie is opgebouwd. Sinds de oerknal komen er geen nieuwe basisdeeltjes meer bij. Alles was er, volgens de wetenschappers, vanaf dat moment. Maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld mensen en dieren en planten groeien? Je zou toch zeggen dat er dan toch materie bij komt? Nou, laat ik het maar heel, heel duidelijk stellen. Als ik een, een haar uit mijn hoofd trek... die was er nog niet uh, toen ik als embryo in de buik van mijn moeder zat. Uh, die is er nu wel, die maakt nu onderdeel uh, van mij uit. Daar zitten bekende atomen in. Ze zijn op een speciale manier gerangschikt... zodat wij krijgen wat wij haar noemen. Maar het zijn voornamelijk waterstof, zuurstof, koolstof, stikstof... nog wat andere bekende atomen. Als ik naar eens een zo'n atoom kijk, dan kan dat een atoom zijn geweest... wat mijn moeder, terwijl ze in verwachting was van mij... een keer heeft ingeademd... wat via haar luchtwegen in de bloedsomloop terechtkwam... wat via de placenta in het embryo terechtkwam... en daar zich heeft ingekapseld in een groeiend, groeiend wezen. En op die manier kan het zich een deel van mij zijn gaan vormen. Het is ook heel goed mogelijk dat dat op een andere manier is... bijvoorbeeld door middel van voedsel. Maar... Wat ik even wil benadrukken is dat elk atoom... waaruit ik bestond toen ik ter wereld kwam... Uh, er al was, zelfs voordat ik verwekt werd. Je kunt het je eigenlijk het, toch het beste voorstellen... alsof het hele heelal alles wat wij kunnen zien... sterren, de aarde, wij mensen, alles wat er geweest is... alles wat er nog zal komen... alsof dat allemaal één fantastische lego-doos is... De, de grootste jongensdroom aller tijden... met een heel beperkt aantal basissteentjes. Nou... Uh, als je in, in Denemarken in Legoland gaat kijken... kun je zien wat er met een klein aantal basissteentjes... voor fantastische structuren te bouwen zijn. Dat is alleen maar een kwestie van opnieuw ordenen en rangschikken. In het heelal zijn het, is het aantal basissteentjes eigenlijk nog kleiner. Men denkt dat er hooguit een, een tiental verschillende elementaire bouwstenen uh, bestaan. En als ik nou ga kijken hoe ik uit die bouwstenen... verschillende atomen kan samenstellen... dan kan ik zeggen, nou, ik pak... Om maar even dat voorbeeld door te zetten. Een rood steentje, een wit steentje en een blauw steentje bij elkaar en ik heb een waterstofatoom. Of ik pak twee rode en drie witte en vijf blauwe bij elkaar en ik heb een koolstofatoom. Maar ik maak altijd gebruik van diezelfde basiselementen. En uh, het, het verschil met, het, uh, waar, waar het voorbeeld eigenlijk mank gaat, is dat je om iets van Lego te maken altijd zelf actie moet ondernemen. Je moet dat in elkaar zetten, dat doet vanzelf niks. Nou, in de natuur is dat wat anders. Want die, die bouwsteentjes die hebben soms wat aantrekkingskracht ten opzichte van elkaar. Sommigen voelen zich lekker bij elkaar in de buurt. andere juist niet. Dus die structuren die vormen zich automatisch. En die kunnen dan onder bepaalde omstandigheden weer in de bouwsteentjes uiteengebroken worden. En die bouwsteentjes kunnen weer heel ergens anders voor gebruikt worden. En in die zin moet je maar indenken dat er... Een heleboel van die bouwsteentjes ooit een ster gevormd hebben, die misschien miljarden jaren lang gestraald heeft aan het eind van zijn leven in een explosie uiteenspatten. Waarbij de materie niet verloren ging, maar gewoon in het heelal verspreid werd. En dat kon later onderdeel gaan vormen van de planeet Aarde waar wij op wonen. En het zit nu misschien ergens in uh, mijn hartklep of weet ik waar. Ik ben nu zover dat ik, dat ik dus nu weet dat er een, een doos bouwstenen werd, ja, die zou haast moeten zeggen, losgelaten. Hè, in en zich steeds verder ontwikkelend heelal. En wat gebeurde er toen? Wat, wat deden die steentjes toen allemaal? Nou, dat, is, uh, uh, dat is inderdaad een goede vraag. Want ze konden niet zomaar alles doen. Uh, samen met die ruimte en tijd die ontstonden... en al die materie die tevoorschijn kwam... ontstonden er ook wat wij nu maar gemakshalve uh, de natuurwetten noemen. Uh, die materie die moet zich aan bepaalde wetten houden. Niet alles is toegestaan in de natuur... Uh, er zijn ook krachten werkzaam tussen die verschillende deeltjes. De bekendste kracht is de zwaartekracht. Die kennen we allemaal. De materie trekt elkaar aan. Maar er zijn nog hele andere krachten... die we in het dagelijks leven niet zo vaak tegen het lijf lopen. Al die krachten die bepaalden samen... Uh, wat er met die materie kon gebeuren. En de sterrenkunde is zover dat ze weten... dat al die materie, al die elementaire bouwstenen... ontstonden met die oerknal in het begin. En we weten welke krachten er op al die deeltjes werkten. En we weten voor het grootste deel... wat voor wetmatigheden... wat voor spelregels dat hele toneelstuk zich moest houden. En dan kun je er proberen achter te komen... hoe is nou uit zo'n hele zee van materie... de structuur ontstaan die we nu om ons heen zien. Nou, helemaal tot in de finesse is het niet bekend. Vooral het, het allereerste begin... waarin de sterrenstelsels ontstaan moeten zijn. Dat weet men niet precies. Maar het idee is als volgt. Er ontstonden in die zee van materie ontstonden er, min of meer toevallig, bepaalde verdichtingen. Op sommige plaatsen zat de materie iets dichter op elkaar dan op andere. Nou, waar dat ergens gebeurde, daar begon de zwaartekracht te overheersen... en kon zo'n klein stukje van het heelal steeds in gaan krimpen... Terwijl het heelal zelf steeds groter werd... kon een bepaalde hoeveelheid materie juist in elkaar gaan klonteren. En kunnen er structuren ontstaan. Dat zijn in het begin hele vormeloze wolken van, van gasachtige materie geweest. Maar naarmate die kleiner werden begonnen ze een soort draaiing te vertonen. Dat kun je allemaal uitrekenen dat dat daar automatisch uit voortvloeit. En ontstonden misschien de structuren die wij nu als sterrenstelsels kennen. Ook onze aarde is uiteraard een onderdeel van het heelal. Hoe is die aarde nu ontstaan? Nou, dan, dan ga ik even terug naar het ontstaan van de zon. Daar weten we iets meer van, omdat je door veel onderzoek... in het zonnestelsel daar wat over te weten kunt komen. Uh, de zon vormde zich uit een, uit een wolk van gas en stofdeeltjes... die er ook al tussen zaten. En die begon samen te uh, trekken en daarbij steeds sneller rond te draaien. Dat is iets wat iedereen uit... Uh, uh, dagelijks ervaring kent. Want als je naar het kunstschaatsen op de tv kijkt... dan zie je ook dat wanneer iemand een pirouette maakt... en hij trekt zijn arm in, gaat hij zelf sneller ronddraaien. Ook voor zo'n samentrekkende wolk. Die trekt als het ware ook zijn arm in. Die gaat automatisch sneller draaien. Door dat sneller draaien wordt hij ook platter. Iets wat heel snel draait... neigt er automatisch naar om afgeplat te raken. En had je dus een hele platte schijf... van ronddraaiende materie. Nou, de meeste materie zat in de kern. Daar ontstond de zon... Een van de miljarden sterren in het heelal. Een heel onbelangrijk gemiddeld sterretje. En in de buitengebieden van die platte ronddraaiende schijf... daar was gewoon materie voldoende over... die elkaar af en toe eens tegenkwam... en aan elkaar klitten door de zwaartekracht. Klontertjes vormden. En zo zijn de planeten ontstaan. En de aarde ontstond helemaal in het begin... eigenlijk als een soort ja, gesmolten protoplaneet, zou je kunnen zeggen. Alle zware elementen die daarbij aanwezig waren... de zware atomen, die zakten in die gesmolten protoplaneet naar het midden toe. En onderzoek wijst ook uit dat de kern van de aarde uit ijzer en nikkel bestaat. De zware elementen zitten in het midden. Gewoon omdat ze naar, door de zwaartekracht naar binnen toe zakken. En de iets lichtere elementen, waaruit de gesteenten om ons heen... en de dampkring en de oceanen zijn opgebouwd... die bleven aan de buitenkant. Nou, toen die hitte in de loop van de, van de paar honderd miljoen jaar na het ontstaan van de aarde... langzaam maar zeker uh, minder werd. Toen kon de aarde tot een vaste planeet worden... die we nu kennen zoals die nu is. Waar overigens, en dat is toch wel leuk om je te realiseren... nog van alles in gebeurt. We, we kennen aardbevingen, vulkaanuitbarstingen... Uh, allerlei processen die allemaal nog... Uh, het, de, de nasleep zijn van het ontstaan van de aarde. De aarde is ontstaan... Daar was veel energie bij voorhanden. De kern is nog steeds gesmolten. En die is nog steeds niet tot rust gekomen. Er beweegt nog van alles en dat zien wij om ons heen. Nou, u hoort het. Het is eigenlijk doodsimpel. De zon is ontstaan uit wolkengas en vaste deeltjes. Doordat de zon zo groot en zwaar is, ontstaan er voortdurend kernreacties in het binnenste van de zon. Die licht en warmte blijven produceren. De aarde is eigenlijk een restproduct, ontstaan uit een samenklontering in het buitenste van die hete gaswolk die de zon zou vormen. Dit klontje was te klein om kernreacties in te laten ontstaan, zoals in de zon plaatsvinden. Vandaar dat het gewoon afkoelde. Alleen in het binnenste van de aarde bevindt zich nog steeds een kern van vloeibaar en zeer heet materiaal. Wat bijvoorbeeld bij vulkaanuitbarstingen nog goed is te merken. Schelling heeft nu dus verteld hoe het heelal ontstond. Maar wat was er nou voor die oerknal? Wat was er voor de oerknal? Als, als het antwoord op die vraag bekend zou zijn, dan zou de sterrenkunde het belangrijkste probleem uit de hele geschiedenis van de mensheid hebben opgelost. Want dan zou je eigenlijk antwoord weten waarom die oerknal op dat moment plaatsvond en waarom die gebeurde op de manier waarop die gebeurde. En dat is eigenlijk het grootste antwoord wat je kunt voorstellen. Tot nu toe is men er nog niet uit. Niemand kan antwoord geven op de vraag wat er voor de oerknal was. Sterker nog, de vraag verliest een beetje zijn betekenis... want de tijd zoals wij die kennen ontstond bij de oerknal. Dus het hele woordje, wat was er daarvoor, dat heeft eigenlijk al zijn betekenis verloren. En toch is het een, een steeds voortdurende drang bij die astronomen en bij de natuurkundigen... om daarachter te komen... En daar hebben ze ook goede reden toe, want een paar honderd jaar geleden... was er helemaal niets bekend over de evolutie van het heral. En in korte tijd zijn er enorm veel raadsels opgelost. En nu kunnen we de geschiedenis van het heral beschrijven... vanaf de allereerste fractie na die oerknal. Het ging eigenlijk van een leien dakje tot nu toe. Onderzoek plegen, uh, je theorieën uittesten en er werd steeds meer ontdekt. We zitten nu midden in dat proces en het feit dat de vraag hoe het nou echt begonnen was dat die vraag nog niet beantwoord is... dat betekent niet dat die hele wetenschappelijke onderneming mislukt is. Nee, dat betekent juist dat we nu bijna het hoogtepunt bereikt hebben... want we zijn er inderdaad aan toe om die vraag te stellen. Alle voorgaande vragen hebben we gehad. De grootste vraag ligt nog voor ons... en het is best denkbaar dat dat deze eeuw nog beantwoord zal worden. Een vraag die de meeste mensen zich natuurlijk ook wel instellen is... hoe groot is dat heelal nu eigenlijk? Nou, er is weinig over bekend en dat komt omdat wij per definitie niet het hele helal kunnen overzien. Er is een soort horizon waar we niet voorbij kunnen kijken. Net zoals wanneer ik midden op zee zit, ik ook niet de hele oceaan kan overzien, is er ook een horizon. Dat is niet echt een rand die daar loopt. Als ik er naartoe ga, verwijdert de horizon zich ook weer van mij. Maar die zorgt ervoor dat ik altijd maar een stukje kan zien. En zo is het in het heelal ook. We hebben een soort horizon waar we niet voorbij kunnen kijken. En die horizon die ligt op ongeveer 15 miljard lichtjaar afstand. Dat is een, een onvoorstelbaar groot getal. Ik ga dat me niet in kilometers omrekenen. Dus met andere woorden, daar houden de kaarten... die wij van het heelal nu kunnen maken, die houden daarop. Ja, inderdaad. Maar dat betekent niet dat het heelal niet groter is. Het heelal is beslist groter dan die horizon die wij kunnen overzien... Hoe groot, dat weet niemand. En er zijn hele vreemde zaken met dat heelal aan de hand. Want het is bijvoorbeeld mogelijk dat het oneindig groot is op dit moment. Dat is niet echt bekend. Het is ook mogelijk dat de grootte niet oneindig is. Dat het heelal een eindige grootte heeft. Onvoorstelbaar groot, veel groter dan wat we kunnen zien. Maar dat het eindig van afmetingen is. En toch betekent dat dan ook weer niet dat je ergens een rand tegen zou kunnen komen. Uh, dat is een beetje moeilijk voorstelbaar... want ja, je bent geneigd van als, als iets een eindige groot heeft... moet het een keer ophouden. Toch hoeft dat niet helemaal zo te zijn. En Dat kan ik eigenlijk alleen maar aan de hand van een versimpeld voorbeeld uh, uitleggen. Uh, je moet je maar eens voorstellen dat je een gigantisch grote strandbal hebt. Een perfect gladde bol van misschien wel 10, 20 meter in middenlijn. En dat je een heel klein uh, vlootje bent... of een luisje wat over die strandbal heen kruipt. Nou, je bent veel te klein om te merken dat die strandbal gekromd is. Jij ziet alleen maar dat platte oppervlak waar je overheen aan het lopen bent. En dat is jouw heelal. Het oppervlak van die bal is het heelal van de luis. Nou, de, dat heelal van hem heeft geen rand. Hij kan alle kanten op blijven lopen... en hij komt nooit een rand tegen in zijn oppervlakte helal. Dus hij constateert, mijn heelal heeft, heeft geen rand. Het is onbegrensd in de meest letterlijke zin van het woord. En toch zou die ook kunnen... ...ontdekken dat het geen oneindige grootte heeft. Om het maar even heel plastisch uit te drukken. Hij kan een pot gele verf nemen en de hele strandbal geel schilderen... ...en daar heeft hij geen oneindige hoeveelheid verf voor nodig. Dus het heeft een eindige afmeting en toch is het voor hem onbegrensd. Ja, zul je zeggen, maar dan moet je natuurlijk ook buiten en, en binnen die bal gaan kijken. Nou, dat kan dat luister zich niet voorstellen. En net zo min kunnen wij ons voorstellen dat we in een vierde dimensie... buiten of binnen ons heelal gaan bekijken. Maar met het voorbeeld van die luis op die bal... kun je een beetje een idee krijgen van hoe het mogelijk is... dat het heelal misschien een eindige grootte heeft. Niet echt oneindig is. Zonder dat er ergens een rand is waar je niet meer verder kan. Wij kunnen alsmaar door blijven reizen in het heelal. We komen nooit een keer een muur tegen. En uh, toch zou het denkbaar zijn dat het aantal sterren... een bepaalde waarde heeft. Dat het een keer uh, qua materie een keer ophoudt. Dit hele verhaal gaat over een enorm heelal. Over afstanden en tijd die de mens zich nauwelijks kan voorstellen. Of die we nauwelijks kunnen bereizen en meemaken. Dan vraag ik me welke zin heeft eigenlijk al dit onderzoek? Want ach, wat ligt er achter het heelal? Hoe ver zijn de verste sterren? Wat hebben we er eigenlijk aan? Ja, dat is natuurlijk een vraag die van toepassing is op, op heel veel wetenschap. Je hebt hele duidelijke toegepaste wetenschap, laat ik dat voorop stellen. Biologische wetenschap en de medische wetenschap. Die hebben natuurlijk een directer praktisch nut voor het leven van de mens op aarde. Dat kun je van de sterrenkunde niet zeggen. En dat zal ook geen astronoom beweren. Maar wat hierachter zit, dat is de instinctieve nieuwsgierigheid van de mens. En... Ik neem haast aan wat, wat ik zelf ervaar... als ik op een donkere nacht naar de sterrenhemel sta te kijken... en al die vragen komen bij mij op. Dat gevoel kent bijna iedereen. We zijn allemaal van natuur nieuwsgierig. En wat die wetenschappers boeit, dat is eigenlijk het volgende. Men, men ziet een hele berg geheimen en raadsels... onder een zwaar vloerkleed liggen. En je weet dat het mogelijk is om dat vloerkleed... stukje bij beetje op te tillen... en het ene raadsel na het andere op te lossen. Dan zit je daar niet... Uh, nutteloos naast het kleed te zitten... maar dan ga je daarmee aan de slag... want je, je weet dat het lukt... en het is een uitdaging die je boeit... En je wilt meer weten over de herkomst... van alles wat er om je heen in het heelal te zien is. En wat dat betreft is wetenschap eigenlijk niets anders... dan het bevredigen van een instinctieve nieuwsgierigheid. Wij kennen het leven op onze aarde. Hoe groot is de kans dat ergens in het heelal... praktisch vergelijkbaar leven voorkomt... Is die kans groot? Als je nou dat praktisch vergelijkbaar weglaat... Dan, is de, dan wordt de kans heel groot geacht. Het is zelfs zo dat bouwstenen van leven... aminozuren, die zijn in de ruimte tussen de sterren ontdekt. Zelfs in het heelal kunnen die basiselementen zich alweer uh, vormen. Dus dan moet je aannemen dat als er andere planeten... bij andere sterren bestaan... dat er ongetwijfeld een groot aantal zullen zijn... waar de omstandigheden vergelijkbaar waren met die op aarde. En er is misschien ook leven ontstaan... Maar ja, kijk nou eens naar de geschiedenis van het leven op aarde... en de enorme verscheidenheid die dat gekend heeft en nog steeds kent. Uh, als je een dierentuin inloopt en je kijkt om je heen... en je ziet wat een fantastische verscheidenheid aan levensvormen... er alleen op dit planeetje al zijn. Dat is haast onvoorstelbaar. Wat voor mogelijkheden heeft de natuur dan niet op andere planeten gehad? Ik zou niet zo gauw verwachten dat levensvormen vergelijkbaar zijn met de onze. Maar uh, dat er leven bestaat op andere planeten, bij andere sterren... dat wordt door de meeste astronomen als betrekkelijk zeker aangenomen. Dit is het tweede deel van een tweetal programma's over het ontstaan van de wereld. Vorige week heeft u kunnen horen hoe het heelal en daarmee alle materie is ontstaan... na de zogenaamde oerknal, zo'n 15 miljard jaar geleden... We eindigden de uitzending op het moment waarop de planeet aarde ontstond. Product van restmateriaal dat overbleef tijdens het ontstaan van de zon. een van de vele miljoenen sterren die het heelal rijk is. We pakken vandaag op dat punt de draad weer op. Om vervolgens te zien wat er met de aarde is gebeurd. Hoe onze planeet haar vorm heeft gekregen. Hoe het leven ontstond. En hoe dit leven zich vervolgens honderden miljoenen jaren... in een ongekende veelheid aan vormen zou ontwikkelen. Een proces dat zou doorgaan tot op de dag van vandaag. Een ontwikkeling die uiteindelijk zou leiden tot de komst op aarde... van het wezen dat zichzelf zou omschrijven als... Homo sapiens sapiens, de wijze, wijze mens. Over deze wordingsgeschiedenis praat ik met de geologe mevrouw van der Wilk... directeur van het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie te Leiden. Mevrouw van der Wilk begint haar verhaal zoals het hoort. Bij het begin. Hoe zag de aarde er in dat allereerste stadium uit? Eigenlijk is er dan alleen nog maar een, een wolkje gas... dat langzamerhand verdicht is en daarbij gloeiend heet is geworden. Dus eigenlijk één grote gloeiende bol. En die gaat natuurlijk aan de buitenkant langzaam afkoelen. Dat afkoelen dat ging waarschijnlijk verhoudingsgewijs vlug... Dat wil zeggen, net zo vlug als wanneer je de melk gekookt hebt... en je laat ze staan, dan krijg je er ook een vel op. Zo kwam er ook rond de aarde een vel. Maar ja, een vel dat rond de aarde een paar kilometer dik wordt... dat noem je dan natuurlijk geen vel meer, dat noem je een korst. En omdat het om de aarde heen was, kun je het dan best een aardkorst noemen. Mm -hmm. Nou zijn er altijd een heleboel mensen en die denken... dus die aardkorst die zat als een soort schil om een appel heen... Maar zo was het nou eigenlijk niet precies. Hij zat als een soort legpuzzel om de appel heen. Dus met andere woorden, er waren allerlei kleine stukjes... in het begin hele kleine stukjes die langzamerhand aangegroeid zijn... en langzamerhand ook wel tegen elkaar aankwamen te liggen. En daarnaast borrelde het nog steeds, kwam die kokend hete lava... alles kwam nog over die rand heen. Ja, en niet alleen kokend hete lava, maar het magma... want zo noemen we dan alles wat er nu nog onder die aardkorst zit... Uh, dat bestaat uit twee componenten eigenlijk, uit magma en uit gas... En dat gas dat kwam dus ook mee naar boven. En met name een heel belangrijk element op aarde, het water... is waarschijnlijk voor het allergrootste deel van vulkanische oorsprong. Hoe gek dat ook klinkt. Ja. Uh, dat gas, dat was in eerste instantie natuurlijk veel te heet. Maar naarmate die aardkorst verder afkoelde... werd ook die oppervlaktetemperatuur lager... totdat die onder de 100 graden kwam. En toen kon zich eigenlijk pas water gaan vormen. U zegt, er ontstond water. Uh, zomaar, waar kwam dat vandaan? Er kwam gas uit die vulkaanuitbarstingen. En dat gas dat bevatte onder andere waterstof en zuurstof. En waterstof en zuurstof, dat zijn de twee elementen die samen water vormen... wanneer de temperatuur maar laag genoeg is. Ja. Was er al zoiets als een, als een damkring? Iets wat uh, dat opstijgende fort tegen kon houden? Uh, er was wel een soort dampkring. Uh, of die echt uh, al tegengehouden werd, dat betwijfelen we. Maar daar kwam in elk geval ook wel ander gas dan waterstof en zuurstof in voor. En met name is daar waarschijnlijk veel stikstofgas in voorgekomen. En waarschijnlijk ook gasdampen die voor ons op dit ogenblik heel erg giftig zouden zijn. U zegt, uh, er ontstond langzamerhand water. Uh, ik heb me wel eens laten vertellen dat, het, dat er een periode is geweest waarin het enorm lang geregend heeft. Hoe zag de aarde er toen uit? Als een constant noodweer... Uh, ja, min of meer wel. Dat was dus eigenlijk de periode waarin die waterstof en zuurstof samen water ging vormen. Dus die temperatuur die was daar toen geschikt voor. En uh, dat noodweer, daarvan veronderstellen we inderdaad dat het ook zeer rijk was aan blikseminslagen. En die bliksem die sloeg dus in, in het water, de regen kwam naar omlaag. En vermoedelijk door die blikseminslagen uh, ontstonden ook in dat water combinaties van allerlei elementen uh, die tot een soort orgaan organische moleculen leiden, in elk geval tot wat we dan aminozuren noemen. En aminozuren, dat zijn eigenlijk de bouwstenen van organismen... van levende wezens op aarde. Dan ontstaan er dus landoppervlakten. En door dat water ongetwijfeld meren en zeeën... Uh, wat voor vorm heeft dat dan? Lijkt dat dan al een beetje op uh, de aarde... zoals we die nu zien als we naar de wereldkaart kijken... In het begin nog helemaal niet. Als we kijken zo'n 3600 miljoen jaar geleden... dan uh, valt er nog niet veel werelddeel te onderscheiden. Uh, we tekenen dat wel in, maar dat is eigenlijk allemaal erg hypothetisch. Daar weten we nog heel weinig van. Uh, eigenlijk kunnen we pas heel goed beginnen met te zeggen... nou, nu gaat het een beetje lijken op werelddelen... wanneer we een miljard jaar geleden, dus duizend miljoen jaar geleden... zitten ongeveer. Uh, we denken dat we dan in aanleg in elk geval de continenten van tegenwoordig al uh, min of meer hebben. En dan krijgen we ook een verschijnsel dat we vandaag aan de dag ook nog hebben... en dat we in de geologie aanduiden met de naam plaattektoniek. Mm -hmm. Moet u nog eens uitleggen wat dat is? Ja, het woord is heel moeilijk, maar het valt wel mee. Uh, het is namelijk de beweging van stukken aardkorst ten opzichte van elkaar... Ik zei straks al eventjes dat die, aarde niet, die aardkorst niet een soort schil om de aarde is... maar dat het legpuzzelstukken zijn. En u moet zich voorstellen dat dat niet een legpuzzel is die klaar is... en die dus echt vast ligt. Maar die legpuzzelstukken, die bewegen ten opzichte van elkaar. En we weten in elk geval zeker dat dat een miljard jaar geleden ongeveer begonnen is. Misschien al eerder, maar daar hebben we nog geen gegevens over. En dat dat dus eigenlijk tot op de huidige dag doorgaat. Er zijn zelfs al kaartjes gemaakt van de aarde over 150 miljoen jaar. En dan bestaat er geen rode zee meer. Dat is dan een rode oceaan geworden. En op deze manier gaat dat dus al een miljard jaar door. Waarbij zo nu en dan de stukken van de continenten... tegen elkaar aangelegen hebben. Er zijn tijdperken geweest dat al de grote landmassa's... één geheel vormden. En daarna gaan die stukken langs iedere keer weer andere breuken, want die legpuzzelstukjes... die blijven ook niet hetzelfde, gaan weer uit elkaar drijven... en komen dus weer op een andere plaats terecht. Er was dus eigenlijk nog helemaal niks. Ik geloof dat de Bijbel zegt, de aarde was woest en ledig. Hè? Maar op een gegeven moment ontstaat er leven. Maar hoe kan dat nou? Hoe ontstaat er nou zomaar leven? Ja, dat is natuurlijk een groot, groot vraagteken... en dat is ook voor ons nog steeds een vraagteken. Wat we dus wel weten is dat er... en dat is te danken aan verschillende experimenten... dat er aminozuren, dus bouwstenen voor levende wezens... konden ontstaan onder invloed van elektrische ontladingen. Dus bijvoorbeeld die grote onweren. Maar hoe dat zich uh, verzameld heeft tot levende wezens... dat is iets wat we gewoon op dit ogenblik nog helemaal niet weten. Waar is het leven ontstaan? Men zegt in zee, hè? Ja, men veronderstelt in zee. Er zijn ook lieden die veronderstellen dat het in een warm meertje is geweest. Maar op het ogenblik is het toch nog wel de meest uh, uh, aanvaarde theorie dat het in zee is geweest. En dat is een theorie die ook verband houdt met het feit... dat levende wezens van tegenwoordig uh, nog voor een groot deel uit vocht bestaan. Wij ook bijvoorbeeld. En dat dat vocht over het algemeen de samenstelling van zeewater heeft. Mm -hmm. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen bij die eerste levende wezens? Een doorzichtige, kleine ja, kwalletjes dus of. U kunt zich doorzichtige kleine kwalletjes voorstellen. Het waren eencelligen en die eencelligen waren dus over het algemeen heel erg klein. Uh, vandaag aan de dag zijn er nog een heleboel eencelligen. Als die er niet waren, konden wij ook niet leven. Uh, maar het is zo moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. Want uh, Om even een voorbeeldje te geven, een maatje te geven... Uh, zo'n duizend eencelligen in één waterdruppel... dat is eigenlijk een heel gewone verhouding, ook vandaag aan de dag nog. En dat is in die tijd waarschijnlijk ook al geweest... Maar vind je daar nou ook iets van terug van die hele kleine organismen? Over het algemeen natuurlijk niet, want het zijn uh, meestal organismen zonder harde delen. Maar enkele die hebben bijvoorbeeld uh, kalkhuisjes gemaakt en dat kun je dus terugvinden. En enkele keer zijn er ook eencelligen geweest die als het ware slip, sediment ingevangen hebben. En dat kun je dan terugvinden. En met die uh, heel zeldzame, in feite heel zeldzame overblijfselen... moet je dus het hele verhaal opbouwen van de ontwikkeling van dat eerste leven op aarde. Mm -hmm. We zijn begonnen met 4600 miljoen jaar geleden. Als deze kleine eerste, nou ja, laten we ze maar beestjes noemen... Hè? als die bestaan, waar zijn we dan inmiddels al in de tijd? Uh, beestjes mag je ze eigenlijk tegenwoordig niet meer noemen. Vroeger werden ze daar wel bij gerekend... maar tegenwoordig rekenen we de eenzellige als een aparte grote groep... Uh, die eencellige, daarvan vinden we ongeveer 3500 miljoen jaar geleden de eerste resten. Dat wil dus zeggen dat de aarde dan al meer dan een miljard jaar bestaat. Nou, Dan is de aarde nog steeds leeg en ik wil hem vol hebben... Wanneer gaat dat dan gebeuren? Wanneer zie je langzamerhand die overgang dat het leven nou ja, het land opkruipt? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het land opkruipen is in dit verband eigenlijk een hele goede uitdrukking. Dat gebeurt zo'n 400 miljoen jaar geleden ongeveer voor het eerst... en dan zijn het de planten. En we veronderstellen dat het planten uit de getijdenzone zijn... die zo nu en dan dus droog kwamen te liggen... en die langzame hand aanpassingen aan het landleven gingen ontwikkelen. Met name dus vezels die wat stevigheid hadden... waardoor stengels konden ontstaan. En pas toen konden de planten echt het land opgaan. En pas toen was er dus voor dieren ook voedsel te vinden op het land en dus komen de dieren pas na de planten het land op en mm -hmm. welke dieren moeten we dan denken uh, een van de grote groepen, ook nu nog een hele grote groep... maar toen zeker een heel belangrijke groep, zijn de geleedpotigen. Dus de groep dieren waar onder andere de insecten bij horen. Mm -hmm. En als je nou bijvoorbeeld 300 miljoen jaar geleden gaat kijken... toen lag Nederland met een heel groot deel van Noordwest-Europa en Noord-Amerika... in een gebied waar moerassen waren. Toen hadden we hier libelles, Die waren zo'n 75 centimeter hadden die, En dat waren dus enorm grote insecten. De komst van de eerste echte dieren met een ruggengraat en poten heeft erg lang geduurd. Hoewel sommige wetenschappers zeggen dat die ontwikkeling steeds met grote sprongen ineens is gebeurd. Als we het over die dieren hebben, om welke dieren gaat het dan? Mevrouw van der Wilk. De eerste heel bekende groepen, grotere dieren met een ruggengraat, dat zijn natuurlijk de dinosauriërs. En die dinosauriërs die hebben een periode gehad... waarin ze dat dierenleven op aarde als het ware overheersten. En dat begon zo'n 200, 220 miljoen jaar geleden... en heeft geduurd tot zo'n 65 miljoen jaar geleden. Ook begonnen natuurlijk als hele kleine dieren. Sommige groepen zijn geleidelijk groter geworden... Dat had natuurlijk een functie, want uh, niets gebeurt zomaar. Uh, en die functie is vermoedelijk geweest, ook dat is nog een beetje theorie... Uh, dat de dieren groter werden omdat het dan makkelijker was... een constante lichaamstemperatuur te handhaven. En dan niet op de manier waarop dat bij ons gebeurt... doordat dat bloed door het lichaam circuleert en vaste temperatuur heeft. Maar wanneer een dier groter wordt, dan kost het meer tijd om af te koelen... Mm -hmm. en ook meer tijd om op te warmen. Dus dan hou je automatisch meer een constante temperatuur. En dat heeft natuurlijk een heleboel voordelen. Als je kijkt naar sommige vormen van die dinosaurus... dan zijn ze soms voor onze begrippen wantstaltig. Met enorme haken en horens en met botte geschilden. Dat had natuurlijk een functie, neem ik aan. Ja, ten eerste waren die dinosauriërs over het algemeen vrij groot... en dat betekende dat ze veel spieren hadden... en die spieren hadden aanhechtingsplaatsen nodig. Dus bijvoorbeeld uh, die kragen die je bij sommige dinosauriërs ziet... dat waren waarschijnlijk alleen maar de aanhechtingspunten van spieren. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk een verdedigingsmiddel. En op een gegeven moment was het toch afgelopen. Dat zal natuurlijk niet zo heel erg snel gegaan zijn... Theorieën verschillen daarover. Heeft u enig idee hoe het komt dat het vrij abrupt met die enorme hagedissen afgelopen was? Theorieën verschillen inderdaad, zoals u zegt. De laatste jaren is er een theorie erg in de aandacht gekomen... die er zelfs van uitgaat dat het inderdaad in een paar jaar afgelopen zou zijn geweest... met de laatste groepen van de grote reptielen... doordat er een of ander hemellichaam op aarde uit elkaar geploft is... en daarbij een heleboel stof heeft veroorzaakt dat de rond de aarde is gaan cirkelen... waardoor de zon verduisterd werd, waardoor de planten dus niet meer konden groeien... waardoor de de planteneters niet meer te eten hadden... en dus uiteindelijk de roofdieren niet meer te eten hadden. Dat is natuurlijk een aantrekkelijke theorie, omdat die zo simpel is... Uh, maar er is wel wat tegenin te brengen, onder andere het feit... dat we in de plantengroei eigenlijk helemaal geen breuk zien. Die planten die ontwikkelen zich gewoon verder. Dan kun je natuurlijk ook zeggen, nou ja, die, uh, die zaden... die hebben nog wel wat kiemkracht na verloop van tijd... maar ook dat is maar betrekkelijk en maar een betrekkelijk korte tijd... Uh, het is dus eigenlijk ook waarschijnlijk... dat niet minstens niet alleen zo'n inslag van een hemellichaam... maar een aantal andere factoren bijgedragen heeft tot het uitsterven. Daar kunnen we de verschillende van noemen. Een voorbeeld is de temperatuur. Die ging aan het eind van de tijd van de reptielen omlaag. En de reptielen die hadden waarschijnlijk weinig mogelijkheden... om zich tegen lagere temperaturen te beschermen. Dat is dus één punt... Een tweede punt, en dat speelt eigenlijk al eerder... is het feit dat zo'n 100 miljoen jaar geleden... de eerste bloemplanten tot ontwikkeling komen. En nou denken wij bij bloemplanten aan orchideeën... en aan uh, narcissen en dergelijke. Maar ook het gras behoort tot de bloemplanten. En gras is natuurlijk een enorme bodembedekker. En de planten die gegeten werden... die waren dus voor dinosauriërs waarschijnlijk zo hard... dat het spijsversteringsstelsel moeilijk wordt, daar niet op ingesteld was. En misschien hebben ze dat gewoon niet kunnen verdragen. Ja. Als we naar het landschap kijken, in, de, in het tijdperk van de, van de sauiers... Uh, mos, uh, kleine planten, struikjes, waren er geen bomen... Jawel, er waren wel bomen, maar dat waren dan nog niet de loofbomen. Althans nog niet zoveel, dat waren erg veel naaldbomen. En bijvoorbeeld ziekasachtigen. dat zijn bomen die je nu alleen nog maar in een of andere plantentuin vindt. En in Australië komen ze nog wat voor maar verder heel weinig. Maar juist in de periode van de dinosauriërs was dat de groep planten die een hele grote ontwikkeling had... En daaraan voorafgaand hebben we ook planten gehad... maar dat zijn dan weer planten in groepen die nu vrijwel uitgestorven zijn. Bijvoorbeeld de grote bomen die later steenkool gevormd hebben... dat waren wolfsklauwen. Nou, ik weet niet of u wolfsklauwen weet te vinden buiten, maar dat zal toch heel moeilijk worden, want die zijn er niet veel meer. Er waren zo'n 300 miljoen jaar geleden grote bomen van paardenstaarten. Als u nu aan de slootkant gaat kijken, dan ziet u nog wel eens een paardenstaartje staan, maar als die een halve meter is, is het een hele flinke. Dus er is een zekere verschuiving geweest, ook in de plantengroei en een verdere ontwikkeling. Dan begint, ja, laten we zeggen de nieuwe tijd met de nadruk op de zoogdieren. Hoe kondigt zich dat aan? Dat kondigt zich aan uh, doordat er een uh, groot aantal... verschillende voorlopers van de huidige zoogdieren... tot ontwikkeling komen. Je kunt dus nog niet meteen zeggen... daar loopt een leeuw en daar loopt een paard. De eerste paardjes bijvoorbeeld, zo'n 55 miljoen jaar geleden... die waren zo groot als, uh, nou pak weg, een foksterrier... of een, uh, een, een flinke vos, iets in die geest. Ja. En het heeft natuurlijk weer miljoenen jaren geduurd... voor met name de paarden de huidige omvang hebben bereikt. Ik noem ik noem nu het paard, omdat we daar toevallig eh, vrij veel van weten. Een andere groep waar we vrij veel van weten, dat zijn de olifanten. Maar er zijn natuurlijk ook groepen waar we veel minder gegevens over hebben. Ongeveer 40 miljoen jaar geleden ging de landkaart van de wereld eruit zien zoals we haar nu kennen. De zoogdieren ontwikkelden zich na het verdwijnen van de reuzenreptielen steeds sneller. En er kwam een bonte verzameling van soorten. Een interessante vraag voor de mens is natuurlijk wanneer wij, of beter gezegd onze directe voorouders op het toneel verschenen. Er zijn mensen die zeggen, nou, 30 miljoen jaar geleden... zie je al verschil tussen mensapen en mensachtigen. Uh, dat is allemaal nog een beetje speculatie. Maar vanaf 12 miljoen jaar geleden kunnen we echt zeggen... nu hebben we te maken met een vrij klein dier... Uh, dat mensachtige eigenschappen heeft. Dus dat noemen we een mensachtige. Daar vinden we natuurlijk niet zo erg veel van. Uh, en daarna duurt het dan bovendien weer miljoenen jaren in de tijd... voor we weer iets vinden. Want pas vanaf zo'n zes miljoen jaar geleden... zien we dan weer het een en ander. En eigenlijk pas als we zo'n 3,5, drie miljoen jaar geleden zitten... dan hebben we voldoende materiaal om echt goede reconstructies te maken... van hoe die mensachtigen eruit gezien hebben. Vanaf, ja... 2 miljoen jaar geleden, misschien al wat langer, 2,5... misschien zelfs 3 miljoen jaar geleden... zijn er wat meer ontwikkelde werktuigen gevonden. En dan spreken we dus niet meer van mensachtige, maar van mensen. Uh -huh. Dat wil niet zeggen dat we dan al precies dezelfde mensen hebben als tegenwoordig. Want de moderne mens van tegenwoordig... die zien we pas zo'n 30.000 jaar geleden verschijnen. Waar, uh, waar zijn de centra waar die eerste mensachtigen gevonden worden. Is dat overal of begint het op een specifiek punt op onze uh, kaart van de wereld? Dat begint op specifieke punten en dat zijn lekkere warme plaatsen. Uh, er zijn botten en tanden gevonden van Ramapithecus... zoals die dan genoemd wordt, die oudste voorouder... in Midden-Afrika en in India. Dat zijn dus allebei plaatsen die ook toen een goed klimaat hadden. Naarmate je in de koudere streken komt, wordt het later in de tijd... voordat je overblijfselen van mensenachtige of van mensen vindt. Maar we weten bijvoorbeeld dat een half miljoen jaar geleden... toen er al echte mensen waren, die mensen al in Afrika... in het zuiden van Europa, in uh, Azië... ook onder andere in Indonesië en in China voorkwamen... dus dat ze toen al een vrij groot gebied bestreken. Welke lichamelijke ontwikkeling hebben de mensachtigen... en later de eerste mensen moeten doorlopen... voordat zij eruit zagen als mensen zoals u en ik? Het antwoord op die vraag komt van mevrouw Constance Westerman. Ze is fysisch biologe en als medewerkster verbonden... aan het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. Nou, een heel belangrijk aspect van die lichamelijke ontwikkeling is natuurlijk geweest... dat wij op een gegeven moment rechtop zijn gaan lopen... Uh, we kunnen dat zien aan de structuur van het bekken die heel anders is geworden. We kunnen dat ook zien aan bepaalde afdrukken van voetstappen die gevonden zijn in Oost-Afrika... die heel duidelijk van mensachtiger zijn uh, geweest. Dat recht oplopen, dat is ontstaan voordat... Uh, de ontwikkelingen van de hersenen eigenlijk een grote vlucht heeft genomen. Die hersenen waren nog heel klein. Uh, men liep al wel rechtop. Nu moet ik daarbij zeggen dat we eigenlijk niet precies weten... wanneer en waar en hoe dat rechtop lopen ontstaan is. Dat ligt er ook een beetje aan het feit dat wij dus... Um, uit een bepaalde periode van de ontwikkeling van de mens... heel weinig fossielen hebben... Dat is zo van 8 miljoen tot 4 miljoen jaar geleden. En uit de periode daarna hebben we heel veel fossielen... maar toen liep de mens al rechtop. En wanneer dat dus begonnen is, weet we eigenlijk niet precies. Wat de betekenis daarvan is... ja, die is waarschijnlijk velerlei. Een van de heel belangrijke aspecten is natuurlijk dat de handen... vrij kwamen om andere dingen te doen dan eh, erop te lopen. En dat vrijkomen van die handen... is waarschijnlijk toch wel van grote betekenis geweest. Niet alleen omdat met die handen... dan zeg maar werktuigen, wapens, etc. gemaakt konden worden. Maar vooral ook omdat die handen gebruikt konden worden... om eh, voedsel naar een bepaalde plaats te brengen. Ook eh, voedsel wat uit allerlei kleine deeltjes bestaat. Bijvoorbeeld zaden, granen, bessen en uh, dat dat voedsel dus gedeeld kon worden. Delen van het voedsel uh, heeft ook tot gevolg dat bepaalde individuen... en ik denk nog met name aan de moeders met de jonge kinderen... op één plaats konden blijven. Dat dat dus mogelijk maakte dat er wat sneller op elkaar uh, kinderen gekregen konden worden dat die kinderen langer afhankelijk konden zijn... omdat je ze niet meer overal mee naartoe hoefde te sjouwen. Dat dat leerproces van die kinderen... dus een veel belangrijker plaats is gaan innemen. En dat op die manier heel langzaam toch het begin... van een sociale structuur in die groep is ontstaan. Ze waren eerst uh, ja, zeg maar verzamelaars. Hè? Het bij elkaar halen van vruchten, van... Uh... Uh, van, van dingen die in uh, bomen en struiken groeiden, knollen. Uh, wanneer is de mens eigenlijk gaan jagen? Nou, dat jagen is natuurlijk een heel relatief uh, begrip. Men denkt altijd aan de prehistorische mens als de grote jager. Uh, dat zou ik eigenlijk toch wel graag wat, wat willen relativeren. Kijk, die mens is natuurlijk op een gegeven moment wel gaan jagen... maar dat heeft toch een voorgeschiedenis gehad. Hij heeft verzameld. Uh, vervolgens is hij waarschijnlijk toch... Uh, in, met dat verzamelen ook dierlijke, uh, dierlijke producten gaan verzamelen. Denk aan eieren, denk aan hagedissen, denk aan rupsen, uh, muizen... Dat zijn toch allemaal uh, dieren waarvan je bij je nou niet direct denkt aan uh, jacht. Mm -hmm. uh, daarnaast heeft de mens waarschijnlijk ook gebruik gemaakt van uh, bijvoorbeeld gewonde dieren, jachtprooi van roofdieren, uh, dieren die al dood waren, dus aaseters in feite. Uh, men heeft zich toch ook in een heel lange tijd voornamelijk gericht op het buitmaken van jonge dieren of juist heel oude, wat zwakkere dieren. En dat echte jagen, dat is eigenlijk pas heel langzaam... een heel gradueel proces is dat op gang gekomen. Maar daar was toch wel uh, behoorlijk wat organisatietalent voor nodig... Hè? om met elkaar te jagen. Ze moesten denk ik ook kunnen spreken. Hè? Ik denk dat uh, ook voordat het spreken in de zin zoals wij dat opvatten... De mens al wel in grotere groepen gejaagd heeft. Uh, we weten eigenlijk niet precies wanneer het spreken ontstaan is. Dat spreken is eigenlijk. Uh, ja, dat bestaat uit twee dingen. Het kunnen voortbrengen van de klanken die wij nu als taal ervaren, dat is één aspect. Het andere aspect is uh, het soort hersenen hebben waardoor je bepaalde abstracties kunt maken in bepaalde categorieën kunt denken. Een bepaald grammaticaal... Uh, op een grammaticale manier denken... waardoor je dus iets hebt zoals taal. Maar die taal hoeft zich helemaal niet te uiten... in een spreken zoals wij dat doen. Dat kan ook via gebaren, dat kan via andere klanken... dat kan via een heel ander idioom, als wij dat kennen... kan dat uh, tot stand komen. U hoorde daar Ben Kolster op zoek naar de oorsprong niet alleen van de mensheid... maar ook van het heelal uitzending van de RVU uit 1987. Dit uur van woord zit er bijna op. We zijn er gelukkig nog wel tot zeven uur. En waren deze vorige uren vooral gefixeerd op de hele grote vragen... we gaan het volgende uur het wat menselijker maken. We gaan naar de, de uren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. We gaan naar het eerste sportbroekje, naar de eerste fiets allemaal net wat begrijpelijkere grootheden. U, uh, u kunt nog steeds naar ons schrijven, naar woord.vpro.nl... woord.vpro.nl voor al uw vragen en opmerkingen. Als u een eigen eerste keer heeft bijvoorbeeld... de eerste keer met een meisje, de eerste keer op een fiets... de eerste keer dat u eindelijk die grote stap probeerde te zetten... die u naar een heel nieuw leven zou brengen... Nou, schrijft u ons gerust, laat het ons weten... want behandelen we dat in de komende uren. U luistert naar Woord van de VPRO. We gaan er zo uit voor het nieuws... en we hopen u straks allemaal hier weer aan te treffen op Radio 1.